Kostbare doorroper wordt onderzocht. Oh. Waarde wordt vastgesteld en. oh, Hopla. oh. oh, oh. Dit is één florijn. 25 centen. Ja. Waarde van kostelijk rookgerei. Zo werkt dat, ziet u? Ja. Gooi in trechter wat u wilt en vergelder vergeld. Voorstel. Ja.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 En nog eens drukken. En nog eens drukken. En hij wordt groot als huis. Ah. Alles staat in gebruiksaanwijzing. Hé hey, Olly, hey. de grenswachters komen eraan. Sarabakana, sarabacana. Oh. Oh. Oh. Oh. De buitenlander verdwenen in de vechten. Oh. Achtervolgd door de beide grenswachters. Die voorlopig meer oog voor hem dan voor heer Bommel hadden. Wie was dat? Eh... Uh. We...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 En een overplaatsing naar Lutjewier voor u, inspecteur. Wij geven u nog een week de tijd. Mm. Daarna zal de zaak door de geheime dienst worden overgenomen. De president van de ICM verstaat geen scherts en zijn stemming is dat het kookpunt genaderd. Goedemiddag. Hoorde je dat, snuf? Ja, hij zei inspecteur tegen u. En hij had het over Lutje Wier. Hij had het over die gestolen uitvinding. Ja. Heb je al een spoor, Snuf? Nou, uh... Heb je al wat gedaan? Uh, nee, commissaris. Nou. Die, die vreemdeling is natuurlijk al lang over de grens. D ik vraag me af of Pommel er misschien wat mee te maken heeft, commissaris. En? Wat een onzin. Wat heeft die met de diefstal van de uitvinding te maken? Nou, huh? ik weet het niet. Gewoon, maar een gevoel.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 Ik wil graag een paar vragen stellen met het oog op mijn politierapport. Oh. Wat waren precies uw bewegingen bij de grens? Druk op sleutelknop.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 de gevolgen bleven niet uit. Uit de gleuf in de zijkant spoot een brede straal munten de kaart. Oh, wow, zo. Papierwaarde 5 cent. Bekeuringen 975 florijnen. Dat is sterk. Hoe bestaat het? Hoe komt u aan uw toestel, meneer Bommel? Mag ik de inklaring even zien?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 En nu ben je al gevonden? Ja. Wat is dat voor een onzinbommel? Ben je nou ontvoerd of niet? Ontvoerd? Ja. ja. Nee, dat, dat wil zeggen... Nee, nee. bedoel ik. Nee, nee, nee. Helemaal niet. Het komt alleen maar omdat ik bezig ben zaken te doen... die onbekend willen blijven. Zodoende ben ik even naar een advocaat gebracht. Gegaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Terwijl ik de zaak niet begrijp. Maar ik heb een week de tijd om hem te regelen... voordat ik word aangepakt, omdat er...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 Kent u de vergelder dan? Ja. Ik dacht dat het een nieuwe uitvinding was. Ja, nieuw, zeer nieuw. Mm. Het kan mij niet nieuw genoeg zijn. Dat is het geheim van mijn succes. Mm -hmm. Ik ruik iets nieuws. Ik verdiep me erin tot ik het van binnen en van buiten oh. ken.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 Oh, wat gezellig. Ja. Dan kan hij mooi het koffertje dragen, zodat ik de handen het verkopen. Ja. En wanneer uh, gaat u met het verkopen beginnen? Er moet geld in het laadje komen, want de frambozen zijn alweer een kwartje opgeslagen. Ik begin onmiddellijk. Ah. Als u hier even uw handtekening zet, word ja. ik uw verkoper op een basis van 10 met schaders. Een onkostenvergoeding natuurlijk. Ja. Ik had gedacht, duizend uh, florijnen per dag voor een passend voertuig...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 Houd de dief! Welke dief? Bedoel je die meneer die daar net wegreed? Wat heeft hij dan wel gestolen? Je kogen met je soms of zo. Dat is geen meneer. Dat is een dief en een oplichter. Die slee is een huurauto en daarin ligt mijn koffertje. Hij heeft het gestolen. Je koffertje legt toch hier op straat? Je moet goed kijken voordat je zulke lelijke dingen zegt. Ik ben een suffert. Nu heeft die schurk van een bigbus de vergelder gestolen.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 Maar u hebt een contract gesloten dat u moet nakomen, anders... Ik, ik kom mijn afspraken altijd na. Vooral als ik aan heer Zwiederkorren denk. Maar gelukkig heb ik vanmorgen bericht gekregen dat de vergelder is goedgekeurd.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 En Sikbok heeft in de gaten dat het een verbeterde kopie is van zijn uitvinding. Oh. Maar u hebt de papieren van Doorknopen gekregen. Yeah. En de vergelder heeft dus ook patent. Uw misselijk koffertjes, Plagiaat. namaak. Het is gemaakt naar mijn plannen die vorig jaar gestolen zijn. Ja, al mijn paard. Ik, ik zal u voor het gerecht slepen. Ja. Ik ben alleen maar de verkoper van dit prachtige apparaat. En ik weet van niets. Dat ziet u in dit contract dat ik gesloten heb met de bezitter. Juist ja. Die zit bommen achter. OBP.